Er moeten ruim 1800 edelherten in natuurgebied Oostvaardersplassen worden afgeschoten... om de populatie tot het gewenste aantal van 490 terug te brengen. Dat is duidelijk geworden nu Staatsbosbeheer een nieuwe telling heeft gehouden. Of de gebiedsbeheerder kan beginnen met het afschieten van de dieren... hangt af van een rechtszaak die vandaag dient. Zes natuurorganisaties willen dat de rechter het afschieten verbiedt... omdat er volgens hen andere oplossingen zijn voor het overschot aan grote grazers. De Turks Islamitische Culturele Federatie, de TICF, wil dat PVV-leider Geert Wilders van Twitter af wordt gehaald. De koepel zegt te spreken namens 144 moskeeën en vindt dat veel uitspraken van Wilders in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van Twitter. Volgens de advocaat van de TICF kwetst de PVV-leider moslims structureel en legitimeert hij geweld advocaat dreigt naar de rechter te stappen als het account van Wilders niet wordt opgeheven. Wilders noemt de oproep van de TICF waanzin. De auto die SpaceX in februari lanceerde is de planeet Mars voorbij. Dat schrijft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk op Twitter. De Roadster heeft inmiddels bijna 300 miljoen kilometer afgelegd. De auto is de ruimte ingeschoten aan boord van de eerste Falcon Heavy raket. In de wagen zit een etalagepop in een ruimtepak... die onderweg naar muziek van David Bowie kan luisteren... Space Oddity en Live on Mars.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 Het is weer maandag. We hebben het maandagmorgen-syndroom weer overwonnen. Nou, dat maandagmiddag-syndroom nog. Oh, dat komt nou in volle vaart op ons af. Ik je niet zo somber. Ik ben helemaal niet zonder. Laten wij gewoon fris aan deze nieuwe week beginnen. Hè? Ja, goedemiddag allemaal. Goh. En een fijne lunch toegewenst, natuurlijk. Ja, ja eet maandagmiddag. Ja, namens uh, Ruud en mij. We hebben ja. ook zoiets lekkers voor ons neus staan. Ja. He? Ja. Uh, Meentafel hmm. met knopjes. Uh, <laughs> uh, Je een moet microfoon. er maar van houden. Een microfoon. Maar het is allemaal ja. niet. Ja. Een ik heb, plopkap. plopkap. Ja. Ik heb het weekend iemand gezien die at alles. Maar dat begin ik toch niet op. Nee, nee. Dat was een beetje onfris af en toe. Hè? Ja. ja. We, zijn, we, hebben, we hebben een toneelstuk uh, meegemaakt dit weekend. En, uh, iemand in dat stuk die prat echt werkelijk alles op wat er voor was. Ja. Ja. Nou ja, dat ja. doen wij niet hoor. Nee, nee, hè. nee. Dat nee, nee. nee. nee. doen wij niet. Nee, wij zijn heel kieskeurig geloof ik. Ja. Alhoewel, ben jij, ben jij kieskeurig? Jawel jawel, ja? jawel, jawel. Ja? Best wel kieskeurig. Wat, wat zijn voor jou nou criteria waarop jij zegt van ja, tot hier... Uh, dat, en dat ga ik niet eten? Uh, mosselen, uh, ja. Hele fijne mosselen. Nee, dat begin ik niet aan. Oesters, oesters ook niet? Nee. Maar is, vind je dat de week allemaal? Ja, nou, dat zo? vind ik allemaal niks. Die weekdieren. Ja, dat ja. vind ik allemaal niks. Uh, uh, uh. Nee. Uh. nee. Lekker broodje, een patijtje. Een balletje. Ik ga, trouw, balletje. Ik, ga, ik ga trouwens aan, aan, aan, aan sport doen, hè? Jij gaat aan sport doen? Ja, ik heb besloten aan sport te gaan doen. Ruud, Jij? Ja, ik ga echt aan sport doen. Maar ah, dat hou je nog in. Wat voor sport ga je doen dan? Bitterbal. <laughs> Met een heel klein slaghoutje. Ja. Nou, wil we maar eens beginnen? Met zo'n vlaggetje eruit. Ja. <laughs> ja. Wil ja. maar beginnen? Jij hebt een 3-in-1, hè? Ik heb, uh, ik heb een 3-in-1 klaarstaan. En wat ja. voor een? Ja, nou. we gaan even terug in de tijd, hoor. Laat maar wel heel nou. leuk. Dat oh, zo leuk. Nou, laat ja, maar eens horen dan. Komt -ie hoor ja, komt de hollies. 3 Drie. Mm-hmm. Normaal heb ik altijd een fillertje, maar die was ik even vergeten. Want ik Je fillertje? Fillertje, om, een fillertje, om uh, eventjes... Je bij de plastic rug laten liggen, Een nee. fillertje. Maar goed, ja. de Hollies dus. Ja, zeker. Ja? Ja. ja. Oh. Nou, de Hollies dus, een Britse band. Dat uh, is natuurlijk duidelijk. Die zijn grootste hit had in de jaren zestig. En de eerste helft van de jaren 70, vooral in de jaren 60... speelde de band een stijl die veel leek op de Mercy Beat uit Liverpool. En ze behoorden tot de succesvolste groepen... uit de zogenaamde Brit British Invasion in de United States. De band uh, wordt uh, vaak geassocieerd met Manchester, omdat uh, enkele leden van de band... uit die omgeving van deze stad kwamen. En de band zou genoemd zijn naar Buddy Holly. Nou, dat is niet waar. Is Bassist Erik Hedek en zanger Alan Clark... hebben uh, echter uh, in interviews met BBC Radio aangegeven... dat dat helemaal niet het geval was. Maar dat ze uh, genoemd zijn naar de Hulst. een uh, Engels, uh, um, Engels is dat Holly en de Hulst is gebruikt natuurlijk... als kerstversiering. Ja in de kleedkamer... van de club, de Oasis... waar de band in december 62... zijn eerste... Uh, hits... Uh, of zijn eerste optreden gaf, zo moet ik het zeggen. Nou, ik kan wel een heel verhaal gaan houden... over de hele geschiedenis. De band heeft bestaan tot half jaren 70... En uh, toen uh, was het succes daar niet langer. Uh, het was natuurlijk een band die uh, voornamelijk draai draaide op Alan Clark, Tony Hicks en Graham Nash uh, in het begin. En um, grote hits hadden met, met natuurlijk bus stop en, en stop stop dat... stop. En, en uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Is die, is die Nash hits. eigenlijk familie van uh, Crosby, Stil, Nash en Jong? Of heeft het de de niks de... met elkaar bah. te maken? Wat? Komt ze weer met zo'n rare vraag? Oh, het is toch? Ja, ik hoorde ineens e e e Nash. Ik denk dacht. Let we even op haar. Let we even niet mee. Maar goed, uh, we gaan even verder. Even snel, even gauw. Uh, uh, een rare vraag. Uh, Graham Nash, dus de, de grote Graham Nash. Die ja. uh, op een gegeven moment uh, het zat werd dat uh, de Holly's een uh, album wilde maanden maken met uh, Dylan covers. En hij, uh, dat vond hij helemaal niks. Nee. Nee. Vond hij helemaal niks. Want uh, Graham Nash wilde eigenlijk een veel progressievere kant op. ala de Beatles natuurlijk. Hè, met, met mooie eigen liedjes. Maar dat uh, gebeurde dus niet. En Nash had intussen uh, in Amerika kennis gemaakt met uh, Stephen Stills en Cro David Crosby. En die stemmen uh, die pasten goed bij elkaar. En ze konden het ook onderling goed met elkaar vinden. Dus ja, dat was voor dat Nash. zou je hem hebben? Ja. Dus voor Nash de aanleiding om de overstap te maken... naar de supergroep Crosby, Stills en Nash. Ja, dan is het toch geen rare vraag. die. Uh, oh man. Ken toch eens een beetje je muziek. Ik, ik mag nooit wat zeggen. Nou, ik hoef toch niet alles te weten. <lacht> <lacht> nou, we ik vroeg dan het we... namens de luisteraars oh, trouwens. Sorry, oh, oh, ik wist het, het al. Uh, jij wist het al, oké. Okay. <lacht> nou, we gaan gauw door. Ja, laten we doen. Want uh, ik heb nog meer te doen. Uh, even kijken. Maar... Och, och hij het zo druk, die man. Je hebt nog niet eens gezegd welke nummers we hadden van de hollies. Moet ik dat zeggen? Ja, natuurlijk. moet jij Je hebt ze aangezocht, de, ik niet. <laughs> nou, he ain't heavy, he is my brother. Hebben we naar geluisterd, naar Lucille. En ik krijg hier van het eerste nummer maar een klein stukje van, van de titel. The day that Curly Billy shot down. She en is dan? crazy, Sam Oké. Okay. Dat is ja. de hele titel. Ja, oké, okay, dankjewel. De, ja, heel fijn. Ja, zeker. <laughs> de hollies dus. Fijn dat je naast me hebt zitten die tenminste wat van muziek weet. Ja, hè? ja al die ja. mensen die hier zitten die niks van muziek weten, uh, ja. ik dus. Ja, oké. Okay. Artiest in het licht.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 Dimension. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the highway and more.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 And still subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no Oh no not me I did it my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 took the blow and did it my Did it voor de kleine snoert snoertje viel eruit. Ja, ja dat doe je niks meer, hè? Als je snoertje eruit valt. je snoertje eruit valt, doe je niks meer. We het op. Stil. Heerlijke kerel. Ja, heerlijke man. Ja. Stil. Uh, ja, u had natuurlijk al lang door dat het over Herman Brood ging. Jo. Ja. Herman Brood, geboren op 5 november 1946 in Zwolle... en overleden in Amsterdam op 11 juli 2001. God, is dat alweer 17 jaar geleden? verschrikkelijk. Dat kan je je niet voorstellen, nee. hè? Eh, Nederlandse zanger, kunstschilder, pianist, acteur en auteur. En Brood onderscheidde zich vooral door zijn het kenmerkende zangstem... en muzikale diversiteit. En eh, dat klopt natuurlijk wel, want eh, nou, hij heeft jazz gezongen... Hij heeft Pop gezongen, hij heeft talen gezongen. Hij heeft carnavalzits gemaakt. Nou ja. <laughs> ja, ja, ja. En... Oh, die had je voor mij ook mogen draaien, hoor. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Ja. En, uh, en uh, maak van je scheet een donderslag, Ja, precies die, ja. Ja, oh, ja. heerlijk, van de Breakback Kickers. Ja. En uh, <laughs> verder natuurlijk schilder, kunstenaar en, uh, en ook nog schrijver. Ja, hij kon, hij kon echt alles. Componist was hij ook. Hij heeft ook diverse liedjes geschreven. Kortom, uh, nou ja. Uh, we kennen zijn car carrière natuurlijk. Hij begon uh, als, uh, geloof dat hij als eerste groep uh, Moon had. En daarna ging hij naar QB en de Blizz Blizzards als pianist. En uh, nou, dat liep allemaal niet zo goed af, vanwege toch wel het feit dat Herman, uh, nou ja, en dat weet ook iedereen natuurlijk, de enige echte Nederlandse rock and roll uh, junkie was. Hij was hedonist, zoals ze dat dan noemen. Sex, drugs en rock and roll, dat uh, daar ging het uiteindelijk om. En dat is hem uiteindelijk natuurlijk ook een beetje fataal geworden. Nou, daarna kwam hij dus... Eh, nadat hij met QB gestopt was... Eh, oh nee, daarna ging hij naar Moon... en toen is hij begonnen met de Wild Roadmans. daar had hij heel veel succes mee... zelfs tot in Amerika aan toe. En eh, nou ja, zijn leven kwam op een eh, onprettige manier. Eh, ten einde, want vier maanden voor dat hij 55 zou worden... sprong hij van het dak van het Hilton Hotel... En maakte zo een eind aan zijn leven. En hij had een afscheidsbriefje in zijn zak. Dus konden ze ook zien dat het allemaal waarom hij het gedaan had. Nou, Herman Brood dus. Fantastische artiest nog steeds. En hij heeft gelukkig veel moois nagelaten. toch? Absoluut nou. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Met Dolly Tempierik. Ja, een jongen is zaterdagavond zwaar gewond geraakt... nadat een nitraat in zijn hand ontplofte. Volgens de politie maakte het slachtoffer onderdeel uit... van een groep jongeren die vuurwerk aan het afsteken was. De nitraatbom ging vrijwel direct af tijdens het aansteken... waardoor de jongen ernstig gewond raakte aan zijn hand. De nitraten zijn door de politie in beslag genomen... En de politie meldt op Facebook dat het er erg jammer is... dat het eerst mis moet gaan voordat er beseft wordt... hoe gevaarlijk illegaal vuurwerk is. De jongeren waren allemaal erg ondaan... door het ernstige letsel wat hun vriend had opgelopen. Een voetganger is vrijdagavond aangereden... op een zebrapad op de Europaweg in Haarlem. Opmerkelijk was dat het slachtoffer door de automobilisten... die hem aanreed naar het ziekenhuis werd gebracht... Dit gebeurde overigens nadat ambulancebroeders de man hadden behandeld aan zijn verwondingen. Deze bleken niet ernstig te zijn. De man kon met een Mitella de ambulance verlaten. Wel werd hem aangeraden nog even een bezoek te brengen aan het ziekenhuis. De man rolde bij het ongeluk via de motorkap over het vooruit van de auto en kwam vervolgens op het asfalt terecht. Vrijdagavond is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding... ook al op de Europaweg. Het slachtoffer werd op de rotonde aangereden door een auto... en het ongeluk gebeurde korte tijd nadat op, punt, op hetzelfde punt... een voetganger was aangereden. Die raakte dus licht gewond... en de fietser kwam door het ongeluk met zijn hoofd op het asfalt terecht... en een ambulancebroeder die met de motor ter plaatse was gekomen... heeft het slachtoffer eerst de hulp verleend... En in afwachting van een ambulance heeft het slachtoffer tijdelijk in de politieauto gezeten om zo niet nat te regenen. Het slachtoffer is vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, meer heb ik niet, zie ik. Er is verder niet veel gebeurd nog. Tot zover dus het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 Morgen schijnt de zon, maar er zijn ook vrij veel hoge wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een meest matige zuidoostenwind... en de temperatuur gaat flink de hoogte in en stijgt naar maar liefst 16 tot 17 graden. Dat wordt lekker! Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. swingertje hoor, die dolly. Hè? Liedje oh. van de sidekick. Oh, het is zo swingert. Heerlijk, heerlijk, Lekker, ja, de, lekker. lekker, ja, he? lekker. Ja. Tramps, de Ja, de tramps. Tramps, hè? He? Ja. Het waren onze grote vrienden zoveel jaar geleden. Hè? Is dat zo? Jazeker. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Ze kwamen regelmatig naar Zandvoort oh. in de jaren zeventig. Oh. Ja. So. En ik heb ook wel eens bij ze in de kleedkamer gezeten. Oh. Ja, ja, ja. Zo, so, nou. Ja, dat is gezellig, hoor. Well, now, ja, nou, yeah. ja. Nee, er is verder niks uit voortgevloeid. Ik was nog oh. maar een klein meisje. Oh. Ja. Oh. Maar het had wel als resultaat... Ze hebben een keer opgetreden toen in de Blue Note hier in Zandvoort. Toen hadden we ja. nog van die grote zalen... En uh, toen zagen ze me staan en toen hebben ze me het podium opgehezen. En toen heb ik oh, dus de hele avond met ze staan dansen op het podium. Nou ja. Nou, ja maar mijn vriendinnen waren jaloers hoor. Ja, dat ja, kan ja. Ja. Hey, maar ja. uh, we gaan eventjes naar uh, onze razende reporter. Want uh, we hebben natuurlijk een razende reporter in de vorm van onze Ron. Ja. Hey? Uh, yeah. Yeah. Ja. Ja. Hey, en we gaan even naar hem luisteren. Is goed. Laten we doen. Ja, natuurlijk vind ik het goed. Ja, natuurlijk. Uh, Mooie stem, dus uh, ik luister graag. Uh, ja, uh, uh, uh, we zijn hier bij uh, de voorstellingen. Ah, ik word hier zo moe van, hè. Gaat het niet goed? Nee, nou, hij doet het niet. Doet hij het niet? Nee, dat gaat hem even niet uit. Ja, dat hadden we van de week ook. Dan moest je een of ander knopje indrukken, geloof ik. Nou, oké. Okay. Uh, ik ga het even uitzoeken. Uh, ja. Hij doet het even niet. Hij doet niet wat ik wil. Nee. Nee, dat was inderdaad van de week ook. Ik is ook moeite mee. Nou, daar rust een klein vloekje op, denk ik. Maar we gaan het rustig even uitzoeken. Kun je even een muziekje draaien? Dan kan ik even wat uittesten. Dus jij gewoon even een muziekje op zit. Ja, dat is goed. U hoorde nu de Beatles. En dat was natuurlijk Glass Onion. En dat was ook weer een remix. De nieuwe remix van het album die aanstaande vrijdag gaat uitkomen vanwege het 50-jarig jubileum. Van de White Album. Nou, we gaan even een muziekje draaien en dat interview komt eraan hoor. Maak je geen zorgen. Oké. Okay. Eh, luisteren naar, eh, tenminste als het allemaal lukt zoals het lukken moet, hoop ik dan maar weer, ik moet het even allemaal weer omzetten en omschakelen. Oh, wat heb ik er toch lastig van daar. Maar goed, oh. eens kijken wat er nou gebeurt, of er iets gebeurt, überhaupt. Uh, die over het Witte Theater uh, gaat. En uh, na afloop van de voorstelling spreken we nog met de enkele van, van uh, de, de spelers. Want wat was dit, een mooie productie die we, waar we natuurlijk verleden week al aardig wat reclame voor hebben gemaakt in de uitzending. Waarbij Danielle en de regisseur Marcel bij ons geweest zijn. Maar nu de spelers, want daar gaat het natuurlijk om. Naast me staat... Freek. En Freek, jij speelde? Ik speelde Arend, de dierenliefhebber. En vertel eens, hoe heb jij deze productie beleefd? Want wat was jouw rol? Ja, het is gewoon heerlijk. Ik mocht een patiënt spelen in het, in het Witte Theater. Uh, wat helaas gesloten werd. Dus ja, daar moest een andere oplossing voor gevonden worden. En je kunt gewoon lekker alle gekkigheid loslaten. Ja. En lekker sa samenspelen met, uh, met de andere gekken op het podium. En natuurlijk met het publiek. Wat gewoon heerlijk reageert. Nou is het amateur toneel, maar zo zag het er niet uit. Hè? Dit, dit uh, vergt zoveel. Het is een aardig lange productie uh, geweest. Hoe lang heb je erover gedaan om uh, hier vanavond te staan? Oeh, ik denk dat we in totaal een jaar bezig zijn geweest om en nabij. Met alle repetities en de liedjes instuderen, teksten leren, leren waar je gaat staan. Ja, een <lacht> lange periode. En naast jou staat de, de, de ster zo te zien in de, in de glitter outfit. En die had het wel een beetje hoog in de, in de bol geloof ik hè? Nou ja, alle mannen zijn verliefd op me. Dus uh, dat snap je wel. maar uh, ja. kan ook niet anders. Dream on. Dream on, dream on. En wat vond jij ervan? Want jij schitterde letterlijk uh, en figuurlijk natuurlijk. Maar hoe is het uh, om zo voor zo'n zaal uh, te staan? Ja, het is gewoon heel fijn dat je gewoon eindelijk ook reactie krijgt. Want zoals Freekel zei, we zijn vanaf januari echt bezig. En je bent het altijd maar aan het spelen. Maar je weet nooit hoe de mensen het zullen vinden. En dit weekend, dan valt alles op zijn plek. En dan weet je pas wat de mensen er echt van vinden. En dan krijg je zoveel energie terug. Maar nou, dan ga je alleen nog maar harder stralen. Stralen. En, en dat doen we natuurlijk wel, hè. Uh, naast uh, de verdetters staat ook een uh, meer creatieve persoon. Die speelde de dichter. En die heeft wel een heel apart verhaal. Vertel eens. Ja, nou, ik zat net, uh, zaten we even te bomen. Het, het leuke van Plugin uh, vind ik dat er allerlei mogelijkheden zijn. Ik ben zelf uh, helaas twee jaar geleden getroffen door een herseninfarct, waardoor ik geen uh, teksten kan onthouden. Maar uh, onze regisseur Marcel, die, die houdt daar perfect rekening mee. Heeft mij dus een uh, rol als dichter toebedeeld, waarbij ik een dichtbundel in mijn handen heb. En je raadt het al, daar staan natuurlijk uh, mijn teksten in. Dus ook op deze manier kan ik perfect met deze groep uh, mee blijven te rijden. Dat is natuurlijk het grote voordeel van, van, van uh, amateur toneel. Ik mag het, ik, het heet amateur toneel, maar eigenlijk uh, dit is dit geen amateurisme uh, meer. Hè. Dit is gewoon uh, semi-professioneel. Mooi gedaan. Danielle staat uh, ook uh, erbij. Die was uh, verleden week bij ons in de uitzending, in de studio. Hoe heb jij beleefd vanavond? Ja, nou ja, dat zei ik volgens mij ook wel in de studio. Dat ik, het heel, dat ik zelf heel nieuwsgierig was hoe het er uiteindelijk uit zou gaan zien. Benieuwd. Je repeteert een jaar. Dus een jaar lang krijg je allerlei dingen te horen. En repeteren we dingen. En dan uh, uiteindelijk valt het op zijn plek. Eigenlijk zoals Adèle, Katie ook al zegt. Ja, dan pas denk je van nou, dit, hier hebben we voor gewerkt. En uh, dit is het eindresultaat. Dus uh, ik ben heel erg tevreden. Ja. Waar we natuurlijk ook naar benieuwd zijn is de regisseur. Want uh, is hij tevreden? Want dat zijn natuurlijk wel de meest... Moeilijke, de meest kritische mensen. Marcel, goede, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik ben, uh, er staat hier een, uh, een trots mens. Een trots mens. De hele ploeg uh, goed gedraaid. Ja. Woorden schieten tekort en, en ik denk dat het ook terecht is, want uh, dit is een uh, prestatie, een, een echt van formaat, fantastisch gedaan. Compliment aan uh, iedereen. Wat wordt de volgende productie, uh, Marcel? Want dat gaat natuurlijk wel de vraag worden nu. Uh, nou, dat wordt, het wordt in ieder geval heel anders. Uh, ik, ik heb wel al een begin uh, in mijn hoofd. Maar dat, uh, ja, dat gaan, we, gaan we eerst uitwerken. We gaan eerst nog even straks ons eigen feestje bouwen uh, met elkaar. nog even lekker na te genieten van, uh, van wat we met z'n allen hier hebben neergezet. Uh, nou ja, en dan gaan we rustig gaan uh, kijken met, uh, ja, hoe we weer gaan bouwen aan, uh, aan wat nieuws. En uh, ja, je was helemaal erg aan het zoeken van goh, hè, je zei van ja, amateur, maar het is geen amateur. Maar, ja, we zijn ook geen professionals. Maar misschien zijn we uh, passioneurs. Ik denk dat we het doen met een pas. Nou, eigenlijk, de dichter had dit uh, kunnen zeggen, maar de regisseur heeft het uh, nu gedaan. Ik wens jullie heel veel succes met de volgende productie. En uh, als het weer zover is, dan besteden we daar weer graag uh, aandacht aan. Ik wil nog één iemand eventjes hier uh, hebben wat... Uh... Ja, dit is natuurlijk een productie met muziek. En, en als iemand iets van muziek weet, dan is het wel uh, de muzikaal leider uh, in dit geval. En uh, ik, ik, ik heb wel eens eerder van hem gehoord. Uh, wat is uw naam? Uh, ik wil eerst even weten of dit goed beluisterd wordt. Dit programma wordt heel goed beluisterd. Naast me staat uh, Ruud Janssen, muzikaal leider van uh, Plugin. Uh, Ruud, wat een, wat een productie, wat een muzikaal uh, vuurwerk is het geweest. Fantastisch. En, en uh, Vertel eens, uh, hoe lang ben jij hier nou mee bezig? Uh, ik, zit, ik heb eerst uh, de eerste twee producties van Plugin gedaan, 2005-2006... Cornelis Vreeswijk en Lennart Nijg. Toen ben ik er even tussenuit geweest. En nu weer vanaf 2010 zit ik er weer bij. Dus het is het achtste jaar. achtste jaar. En, en intussen, uh, want het uh, bestaat bestaat al vijftien jaar geloof ik hè? Ja, ik was bij de eerste voorstelling. Die ging over uh, Cornelis Vreeswijk. Daar was ik bij. Uh, de tweede ging over Lennart Nijg. Daar ben ik ook bij geweest. En toen ben ik er eventjes een paar jaartjes tussenuit geweest. De groep bestond al langer, hè? maar de eerste voorstelling is van 2006 geloof ik als ik het goed heb. En nou ja, nu zijn we alweer acht jaar met deze groep actief. Nou, ik vind het fantastisch. Ik hoop dat je er volgende keer ook weer bij bent met, met jouw muzikale leiding. We gaan terug naar de studio en hopelijk volgend jaar weer naar een voorstelling van Plugin. Terug naar de studio. Stop boogie shed And now we're back home Stuur het er alweer op, gaat weer sneller. Jong, jong, tjoem. Vlieg voorbij uurtje. Back on the dance floor. En dat is van... Uh, een nieuwe van, uh, van Mark Nopfer. U weet wel. Die man van Die Straight. Is dit niet de Die Straight dan? Is hij solo gegaan? Ah oh, ja, hij is solo al lang. Oh. Daar Streets bestaat al lang niet meer. Oké. Okay. We gaan naar het nieuws van 1 uur. En we zien u straks terug met de vijf minuutjes.